9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Syrische president Assad heeft aangekondigd... dat hij het volk morgenmiddag toespreekt via de televisie. Wat hij gaat zeggen is niet bekend, maar volgens de Syrische Staatstv... gaat de toespraak over de huidige omstandigheden in het land... Het Syrische leger is sinds ruim een week bezig met een offensief in het noordwesten van het land om de betogingen tegen het bewind de kop in te drukken. Duizenden mensen zijn het gebied ontvlucht, vooral naar Turkije. De laatste keer dat Assad het volk toesprak was twee maanden geleden. Toen deed hij toezeggingen aan de oppositie, maar in de praktijk bleef hij keihard optreden tegen de betogers. De bomdreiging bij Ikea in Delft was loos alarm. Vanmiddag werd in een winkelwagentje in de parkeergarage een verdacht pakketje gevonden. Zo'n 600 bezoekers en personeelsleden werden, werden met bussen weggebracht omdat ze niet bij hun auto konden. Zojuist is de garage weer vrijgegeven. De EOD heeft geen explosieven aangetroffen. De bezoekers worden nu weer teruggebracht om hun auto op te halen. De laatste tijd zijn er meer incidenten geweest in vestigingen van Ikea in verschillende landen. De politie heeft nog geen, geen idee wie daarachter zit.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 Daarvoor moet het Griekse parlement wel eerst akkoord gaan... met de extra bezuinigingen die de EU en het IMF hebben opgelegd. Als dat niet gebeurt, betaalt Nederland niet mee, heeft minister De Jager gezegd. Het weer vanavond vooral in het midden van het land buien. Vannacht verdwijnen die grotendeels. Morgen zonnige periode, later ook weer kans op enkele buien. En het wordt morgen zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Bestel het schilderkunstvijfje nu op herdenkingsmunt.nl en maak kans op een gouden tientje. Dit is Radio 1. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Ja, weet je wat het is met die bommen van Ikea? Die, die doen het nooit. Want dat zijn doe zelf bommen en je krijgt daar verkeerde plattegronden bij. Vanavond in holland Griekse toestanden en Haagse toestanden. En die Haagse toestanden die gaan niet over het feit... of wij nou geld moeten lenen aan de Grieken. Nee, die gaan over Den Haag zelf. Over Schravenhagen, over het bestuur van die mooie stad achter de Denne. Want sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart vorig jaar... is er een nieuwe orde ontstaan op dat stadhuis. De PVV denderde met acht zetels de Haagse raad binnen. En voor het eerst sinds jaren hadden de PVDA en VWD... het niet meer alleen voor het zeggen. Ze verloren een ontzettend groot deel van hun zetels en van hun macht aan D66 en de PVV. En alles, zei de PVV, alles zou vanaf die tijd anders gaan. Ze zag zichzelf als een stormram. Maar toch leverden niet de PVV, maar de PVDA, CDA en de VVD en D66, de nieuwe wethouders. We gaan dus eerst eens even luisteren naar het commentaar op de huidige situatie in Den Haag van cabaretier Jacques Braal. Er is door de kolst van de PVV eigenlijk weinig veranderd, behalve dat mensen weer uh, teleurgesteld zijn in het feit dat, uh, ja, dat er veel wordt beloofd en dat er weinig wordt gegeven natuurlijk. Hè. Kijk, je kan heel hard roepen, we gaan dit we gaan dat. Maar als je vervolgens niet in het college zit um, en uh, uiteindelijk van alles wat je probeert te bewerkstelligen ook heel weinig terecht komt, hebben mensen toch het idee dat ze ja, toch uh, belazerd zijn. En dat, dat merk ik in ieder geval wel, dat mensen die hebben van nou ah, die PVV, daar hebben we dus ook niks aan. Het is natuurlijk ook al niet heel slim van Geert geweest om gelijk als eerste aan ze uh, de kuilenlatten te nemen. Nou, Hij is gelijk weggegaan natuurlijk. Hè? Hij zei van ja, kan dat dubbele functie niet? Uh, ja, dat is gewoon kiezersbedrog geweest. Uh, daarna is uh, de grote voorman van de PVV, die het zou moeten gaan worden in De Haag, Sietse uh, is er daarna gelijk uh, via de Zuider vertrokken. Die kon het ook allemaal niet meer aan. Dat zou dan de stormram zijn geweest. Nou, wat blijft er dan over? Ja, uh, niet veel. Er zijn, zijn er nog twee vertrokken daarna. Dus uh, in feite blijf je zitten met een soort derde garnituur, uh, politici hier. En dat is bij de PVV waar de spoeling sowieso op dun is. Wat je ziet is, en dat is het enige wat de PVV doet, is ze profileren zich over de rug van Haagenezen met problemen. Die dan altijd weer terugkomen toch op, laten we zeggen, de minderheden, de allochtonen, de hoofddoekjes. En uh, eigenlijk alles uh, komt door de islam. En, en, en dat mantra blijven ze maar herhalen, maar uiteindelijk, uh, wat lost het op? Uh, uh, ze hebben één ding voor elkaar gekregen. Ik geloof dat er nu uh, iets meer schooltuintjes uh, zijn in Den in de Haag. Maar nou, als je daarvoor moet hebben als partij, dan schiet het er niet echt op. Ja. Hallo, goed te gooien met spullen, hè? Ja, je oh. de, de PVV claimt de enige partij te zijn die het volk begrijpt. En de andere partijen worstelen daar enorm mee. Hoe beïnvloedt die exploitatie van die sentimenten van de PVV... de gang van zaken in het Haagse stadhuis? Programmamaker Ellen van den Berg observeerde dat een jaar lang. En wij horen... In dit programma gemeenteraadsleden, we horen een journalist... we horen fragmenten van gemeenteraadsvergaderingen... en voornoemde Jacques Bral komt ook nog vaak terug. En dat allemaal in de documentaire van vanavond. Het Haagse ijspaleis. Dus burgemeester Doeat, kom wat vaker van die golfbaan af... en maak nu eens echt werk van de veiligheid in Den Haag. PVV-raadslid Magiel de Graaf. Hij zit met zijn zeven collega-raadsleden rechts achterin in de raadzaal. Alle raadsleden zitten in een halve maan om VVD-burgemeester Jozias van Aertsen. Te Graaf. Van de week was ik met collega van Doorn op de Scheveningse Boulevard bij een aantal strandtenthouders. Die klagen steen en been over de onveiligheid in hun strandtenten. Deze worden ingenomen ook door straatuig dat met een patserige blik voor op de terrassen wil zitten en het vaste publiek weghoudt. Wat zou u er zelf van vinden als u een onderneming heeft en u krijgt mailtjes van uw voordien vaste klanten die één keer in de maand, hè, mensen met centjes maar oké, okay, die één keer in de maand 500 euro kwamen kapot gooien in je tent, op een nette manier dan. En die nu zeggen, joh, ik ga niet meer naar Scheveningen, ik zoek het wel op een andere plek. Mij ben je als klant kwijt. Dan wordt de politie gebeld in dat geval en dan duurt het 17 minuten voordat deze ter plekke is. Dat zijn geen incidenten, dat is gewoon structuur. Zet u in voor meer toezichthouders, voor meer politie, voor meer cameratoezicht en voor het uitbreiden van preventief fouilleren. Hier hebben de Hagenaars keihard recht op. Mevrouw van Vroonhoop. Ja, ik zat het hele uw blik te zoeken, maar ik miste hem telkens. Het is 4 juli 2010. Een van de eerste vergaderingen van de nieuwe raad na de verkiezingen in maart. PVV-raadsleed de Graaf met het verzoek aan Van Aartsen... Om van de golfbaan af te komen. Ik wilde graag uh, met u in discussie of met de hele raad of dit het type gesprek is wat we hier met elkaar moeten voeren. Bas Sepers van de P van de A reageert op de graaf. Dit zijn tenentieuze opmerkingen. Er slaapt nergens op. En ik vind dat u dit soort dingen niet in dit huis zo kunt zeggen. Deur. Ik begrijp dat het een punt van orde is. De graaf, u, u werd een vraag gesteld geloof ik.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 Kijk, het probleem met de PVV is, wij hebben een voorgeschiedenis gehad. Hiervoor hadden wij in de raad zitten, een partij die heette Leefbaar Den Haag. En die partij kwam in de raad alleen op de naam. Daar bleek een, mm, laten we zeggen, een, een, een redelijk gestoord uh, persoon achter te zitten. Die eigenlijk in de psychiatrie had moeten zitten. Maar uh, die dus blijkbaar met een zetel in de raad kwam. Hij heeft enorm veel ellende veroorzaakt in die raad. Heel veel tumult. Hij, uh, hij ging stoont, uh, ging die de raad in. En dan ging hij met D-man praten. Nou, die werd helemaal gek van die man. Dus er is een soort, toch wel echt een soort afkeer van je niet houden aan de politieke regels. Nou, we zien met de PVV, en dat ze ook heel vaak de terminologie komen waar we in de, in de raad niet van gediend zijn. Hè? Als je tegen Van Aartsen zegt, u moet wat minder op de golfbaan staan, terwijl die man leuk op de golfbaan staat, ja, dat, dat zet kwaad uh, bloed. Dus dat spel beheersen ze niet. En je ziet dus dat andere politieke partijen daar een beetje laaddunkend op reageren. Van ja, la, laat maar zien wat je kan dan. Kijk, iets groepen is iets anders dan iets bewerkstelligen dan een stad besturen. En dat, dat spel moeten ze nog leren. Ik ben Maarten Brakema van AD Haagse Courant. Ik ben gemeenteraadsverslaggever. dus eigenlijk betekent dat ik de lokale politiek hier in Den Haag uh, zoveel mogelijk uh, volg. Uh, dat betekent dat ik uh, sowieso veel bij gemeenteraadsvergaderingen zit, maar ook uh, altijd als er iets uh, is met persgesprek van het college, maar ook ja, gewoon informele gesprekken of uh, bij commissievergaderingen ben ik uh, veel aanwezig. En hoe ja. vaak ben je hier dan gemiddeld per week? In het stadhuis? Mm -hmm. um, gemiddeld per week bijna wel iedere dag een keer, op enig moment. Waarom denk je dat ze juist in Den Haag de PVV uh, samen met Almere? Waarom hebben ze voor Den Haag gekozen? Ik denk dat voor Den Haag, omdat het tamelijk makkelijk is. Hè. Uh, Geert Wilders woont hier, die kent de stad een beetje. En hij kan van aan de overkant, hier 100 meter vandaan kan hij vanuit zijn kamer, kan hij hier toch die fractie een beetje in de gaten houden. Er zitten ook een aantal kamerleden van de PVV hier in de gemeenteraad. Hè. Richard de Mos, Arnoud van Hoe doen ze uh, dat toch? Ja. Nou, ze zeggen zelf, wij houden van heel hard werken, dus uh, zo zullen ze het wel doen. Dat heeft te maken met het feit dat Geert Wilders binnen de VVD twee gigantische vijanden had. Dat was Annemarie Jorisma en dat was Josias van Aertsen binnen de VVD. Nou, wat zien we? Jorisma is naar Almere gegaan, van Aartsen naar Den Haag. En wat een toeval, de PVV doet mee in de gemeente eh, Almere en in de gemeente Den Haag. Dat is volgens mij heel simpel eh, de reden. We kennen die geschiedenis binnen de VVD, werd hij toch gezien als een quillerand? En op een of andere manier denk ik dat hij die kaart nu probeert uit te spelen. Ja, het is dus een menselijk dingetje, denk ik. Den Haag heeft altijd al een voedingsbodem gehad voor goede protestpartijen. Uh, ik, niet om direct dat verband te leggen, maar uh, de centrumdemocraten waren in Den Haag ook uh, uh, redelijk groot in het verleden. Uh, Den Haag heeft acht jaar geleden was het de leefbaar, Den Haag was opeens vanuit het niks met vijf zetels hier in, in, in Den Haag. Ja, ik merk dat, dat ze dus heel uh, tied-up zijn. Hè. Zeker als het gaat om de PVV, op een of andere manier uh, wordt het ja, heel erg uh, de leer. Of zo. Je mag daar niet mee lachen. Dat wil je dus niet zeggen dat je elkaar niet serieus hoeft te nemen, maar door het gat van de grap waait de wind van de waarheid. En alsof de PVV het Haagse ongenoegen nog niet voldoende vertegenwoordigt is er ook nog een Haagse Stadspartij. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller. Er is sowieso iets uh, heel wezenlijks veranderd. Want uh, in de Haagse gemeenteraad is sinds jaar en dag uh, is gedomineerd door twee grote partijen. De PvdA en de Vvd. Die vaak al met z'n tweeën een meerderheid hadden. En uh, dat tekende altijd het politieke debat. Uh, meestal was er nog een college nog met een derde partij als bijwagen erbij. Maar die twee partijen die konden het vaak al met z'n tweeën doen. En dat sloeg heel veel debat al op voorhand dood als zij het met elkaar eens waren. En wat er nu is veranderd is dat die politieke verhoudingen uh, zijn veranderd... doordat er nu niet twee grote partijen zijn, maar vier grote partijen. En dat er dus ook wisselende meerderheden gehaald kunnen worden. En dat maakt het politieke debat in Den Haag uh, veel interessanter en spannender. Stukken minder saai. Ja, zeker. Dus, uh, en nu zitten we wel met een nieuw college die elkaar in het begin nog heel erg stevig vasthoudt. Want ja, ze zijn allemaal nog voorzichtig en uh, ze moeten nog even werken aan vertrouwen. Maar uh, het zal ongetwijfeld blijken dat er uh, soms uh, meerderheden over links te halen zijn, soms over rechts. En dat maakt het politieke debat hier uh, veel uh, spannender. Ze hebben we geen afkoopmogelijkheden meer? Maarten Brakema, gemeenteraadsverslaggever voor AD Haagse Courant. Ze vroeger bij de, bij de begrotingsbehandelingen zat, dan diende de PvdA een paar voorstellen in om hun achterban tevreden te houden. Dus wat is de zin nog van die twee samen? Dat is de grote vraag en dat zou wel eens goed kunnen gaan botsen, ja. Merk je dat nu al af en toe? Dat merk je nu al af en toe, ja. Aan de orde is agenda punt C3. Het raadsvoorstel uh, bij de integratienota verschillend verleden in toekomst. En een brief van de wethouder uh, daarom trend.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 En toen uh, nou ja, de, de PvdA die verspreidde ook berichten van uh, nou ja, zo komt de coalitie in gevaar. En zo. Dus dat, ja, als je dat soort dingen gaat roepen. Op 9 maart van dit jaar werd de integratienoten besproken in een commissievergadering. Dit onderwerp zorgt ook in Den Haag voor een hoop commotie. Ik zie dat de heer De Graaf als eerste heeft verzocht om het woord, maar hij is op dit moment niet aanwezig. Daarom wil ik zo meteen de heer Lakenveld als eerste het woord geven. Een punt van Orde. Uh, insprekers. Ja, u zegt het en ik zie het staan. Ja, want ik luister graag naar de heer Lakenveld, maar volgens mij waren het insprekers. Mijn excuus, mijn excuus. Het is negen uur, dat, dat zal de reden zijn. Meneer Lakenveld, houdt u even uw woorden aan. Wij gaan naar de heer Yilmaz namens de Turkse Arbeidersvereniging. Gaat u gaan. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, ik spreek hier namens de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland, uh, afdeling Den Haag. Uh, Den Haag is een van de oudste organisaties, uh, oudste auto-organisaties hier in Den Haag. Wij bestaan sinds 1977. Dus, uh, uh, maar we worden nog steeds meer uh, door sommige partijen in een hoek gezet. Want uh, laten we wel zijn, in Nederland zijn er steeds meer extreemrechtse mensen. Met extreemrechtse partijen. En die rechtse partijen zijn hier ook in de raad. Uh, ...en in het parlement uh, vertegenwoordigd. Wij voelen als, ons als Turken. Ik zal mezelf als voorbeeld stellen. Ik ben sinds 1969 in Nederland. Ik woon sinds 1969 in Nederland. Ik ben getrouwd met een Frisian, Twee dochters. Alle twee, alle, ze hebben alle twee universiteiten afgemaakt. Eentje werkt als advocaat. Andere werkt als psycholoog. Onze probleem is opgelost, denk ik. Maar mijn dochters voelen zich vreemder vaker op een, op een naam aangesproken... als ik in de jaren 80 en 90 werd gedaan. Ik was in de jaren 80 en 90 gelukkiger hier in Den Haag... en ik voelde me meer Wagenees of Nederlander of Hollander... als mijn kinderen zich nu voelen. Ik vraag oprecht aan politieke partijen... waarmee zijn jullie bezig? Eh, waarom zijn onze kinderen... Of wij hier net zo goed welkom. Waarom kunnen wij gewoon met al onze beperkingen gewoon niet meedoen aan de samenleving? Let op. Wij zeggen niet dat we ons niet aan willen passen aan de Nederlandse samenleving. Wij zeggen niet dat we de integratie afwezen. Wij zeggen niet dat wij de Nederlandse waarden en normen niet willen uh, overnemen. En dat we er niet willen zeg maar, voor streven om gelijkwaardig samen te leven. Maar wij vragen van alle partijen. Gelijke kansen om ons, op ons zeg maar, eh, afkomst, niet op onze afkomst te beoordelen, maar op onze kwaliteit te beoordelen. Ja, de Graaf. Integratie binnen één generatie, prima, dat ziet er goed uit. Nederlandse leren voordat je hierheen komt, zou de eerste maatregel moeten zijn. Maguil de Graaf, fractievoorzitter van de PVV. Het college wil continu in gesprek. Lezen we ook in een nota. De PVV zegt op zijn haast niet blullen, maar poetsen. Integratie betekent volgens ons de taal kennen. Zodra je hier binnenkomt, dan laat je zien dat je mee wil doen. De waarden en normen van ons land onderschrijven, middels een assimilatiecontract, de regels van ons land opvolgen, zelfvoorzienend zijn. En de vraag daarbij is de wethouder dat met de PVV eens. Voorzitter, de heer Genau. Fractievoorzitter D66. Kunt u mij vertellen wat nou die moslims in Den Haag voor slechte dingen doen voor, voor in Den Haag? Waardoor leveren ze slechte bijdrage in Den Haag? Want u heeft het over moslims, alsof zij alle slechte dingen doen, terwijl dat nergens uh, bewezen is. Hoe komt u daaraan? De heer De Graaf. De heer Genouw heeft niet goed geluisterd, voorzitter. Ik heb het over de import van een intolerante ideologie gehad en ik heb het niet over mensen gehad hierbij. Meneer Oké, okay, dan ga ik weer verder. Maar Heer hoe Koulani. kan een intolerante ideologie intolerant zijn zonder dat daar mensen voor nodig zijn die die intolerantie tot uitvoer moeten brengen? Abdou Koulani, fractievoorzitter van de Partij van de Eenheid. Ja, de Graaf. Tuurlijk, eh, mensen nemen een ideologie mee, al weten mensen heel vaak niet dat ze zelf onderdeel zijn van die ideologie. Want de ideologie is verpakt als een godsdienst, en deze godsdienst die staat niet toe dat vrouwen gelijke rechten hebben aan mannen, of als mannen staan niet toe dat homos gelijke rechten hebben, anders en ongelovigen. En ook in Den Haag heeft dat problemen opgeleverd. En tuurlijk, de statistieken zullen er even bij moeten pakken. Ik heb ze nu ook niet in het hoofd zitten, maar we weten goed vanuit heel Nederland dat ook in Den Haag die problemen gelden, met inderdaad de islamitische ideologie die door mensen inderdaad wordt uitgevoerd, niet door allemaal, maar door een bepaalde groep daarin en uh, dat de PvdA er moeite mee heeft. Turkse, de Turkse gemeenschap in Den Haag en in Nederland is pakweg 350 à 400.000 inwoners. Die uh, is een, zeg maar een netto belastingopbrenger. Want met onze bedrijven, met ons bedrijfsleven, brengen we in Nederland jaarlijks tussen 5 en 7 miljard in dollar. In het Nederlandse belastingsysteem. Uh, en daarover betalen wij belastingen. Als wij zeg maar in de nota wordt gesproken, dat zeg maar eh, ons eh, afzijdig houden van de Nederlanders. Maar als Nederlanders ons constant in een hoek duwen en zeggen, yo, luister, je draagt een hoofddoek, je hebt een uh, uh, mooie uh, moslimbaard, je, komt, je bent niet eens welkom in onze stad thuis of in, onze, uh, in, onze, uh, in de stad of in de tram, dan denk ik bij mezelf, wat is dit voor een klote land? Zo wil ik zeggen, ik heb de recht om het te zeggen... Wat is er voor een Rotland dat weet, niet uh, zeg maar, kunnen leven zoals we willen leven? Dank voor de aandacht. Dank u wel, meneer Jonas. Ik denk dat het goed is dat de commissie dit kan meenemen in haar beraadslagingen. Mijn naam is Abdul Koulani van de Partij van de Eenheid. Ik zat vroeger als raadslid namens islamdemocraten. Nou, Er is een hele voorgeschiedenis is daaraan vooraf gegaan. En uh, ja, daaruit is eigenlijk de partij van de eenheid ontstaan als een aparte partij die uh, meedeed aan de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. U zit al vier jaar in de raad. Merkt u er wat van dat er ineens een bolwerk van de PVV? Want het zijn toch wat zijn dat achtheksen? Acht ja, precies. Ja, ja. Ja, nee, absoluut. Ze ja, hoor, zeer zeker. Ik, is het uh, veranderd? Het, het debat is harder geworden. Uh, er de, de worden toch zaken op een, op een makkelijkere manier eruit gegooid hè term als straatterrorist hebben een inter, heeft zijn intrede gedaan in de gemeenteraad. Uh, islamisering, uh, de islamitische ideologie. Uh, al dat soort termen die we voorheen niet kenden. Die hebben nu ook een intrede in de gemeenteraad uh, gedaan. Wat vindt u daarvan? Ja... Ik heb er eigenlijk niks van te vinden. Kijk, het is natuurlijk de vrijheid van meningsuiting. En zolang men... Maar wordt er meer zo teruggepraat? Worden andere partijen misschien ook meer? Want ik vraag me ook af, wat is dan de invloed van zo'n ineens grote partij... In het geheel? Ik heb het idee dat andere partijen niet zozeer op die manier terugpraten. Maar je merkt wel dat partijen de PVV echt op inhoud pakken. Kijk, we moeten over één uh, ding moeten we het best wel met elkaar eens zijn als partijen. Is dat de PVV eigenlijk heel erg weinig inhoud heeft. Helaas op veel punten. Merkt u dat hier ook in de raad? Ja hoor, want ze krijgen heel vaak... Uh, wordt, wordt hen het vuur aan de schenen gelegd als zij met bepaalde uitspraken komen. En dan hebben ze simpelweg geen dekking van de lading. Oftewel, ze kunnen gewoon niet aantonen dat iets is zoals zij dat benoemen. Noemt u eens een voorbeeld? Nou, ook net in de raad besproken dat hele verhaal rondom gescheiden zwemmen. Eh, sportsubsidies die volgens hun aan een moskee gegeven zouden zijn. Er blijkt niks van te kloppen. De sportsubsidie is absoluut niet aan een moskee gegeven, maar aan een stichting. Waar toevallig ook een moskee onder hangt. Maar het geld is niet aan gescheiden zwemmen uitgegeven. En nou, dat dus is beaald door de wethouder. Ja, dat klopt en nog niet. een ander voorbeeld uit een recent verleden? Nou, ook recentelijk hadden ze het verhaal dat er uh, seksapartheid zou zijn in bepaalde wijken die zij dan geïslamiseerd noemen, zoals de Schilderswijk en Transvaal, dat vrouwen niet uh, bij uitgaansgelegenheden, uh, ja, dat ze niet welkom zijn. Nou, uh, onzin, ik kom uit die wijken en ik uh, kan u zat barretjes aantonen waar gewoon vrouwen uh, op de dansvloer een dansje kunnen doen en een, uh, en een drankje kunnen drinken. Um, ik ben Ingrid Jummerij en ik mag de raad uh, vertegenwoordigen namens de SP. Uh, er zitten een aantal mensen die vreselijk hard van alles lopen te schrijven, uh, Die vreselijke spierballentaal gebruiken. Waarvan uh, het bijeffect is dat ook een aantal raadsleden hele rare taal gaan uitslaan. Hoe bedoelt en, u? Raadsleden van? Uh, van andere partijen. Ik bedoel, als ik net zo'n zo motie hoorde over uh, het, het vernietigen van en het wegsturen van de Haagse Stadspartij. Oh, ja, ja, ja. Dan denk ik, ja jongens, het klinkt stoer. Dus het beïnvloedt ook andere partijen, denkt u? Mm -hmm. Nou ja, dat, ik signaleer dat en ik vind dat... Uh, je mag best zeggen waar het op staat. Maar doe dat op argumenten, doe dat op kenniskunde. En je kunt ook duidelijk zijn zonder lelijke woorden te gebruiken. Eind vorig jaar spreekt PvdA-integratiewethouder Marnix Noorder in een dagblad Trouw... over een tsunami van Oost-Europeanen. Een populistische uitspraak volgens Noorder. Veranderende moores dus. PVV-raadslid Arnoud van Doren reageert op D66-fractievoorzitter Rachid Kanoui in een debat over veiligheid. Voorzitter, dank u wel. Om te beginnen een compliment aan D66 dat ze de media een keer hebben gehaald. Dat mag toch ook een keertje gezegd worden van de partij... die nog meer onzichtbaar is dan de Partij van de Arbeid en het CDA samen. En dat zegt wel wat. Wel zeer verwonderlijk dat D66 het wil hebben over veiligheid... D66 wil het dan nooit over hebben, duikt weg voor elk debat over en ontkent stelselmatig dat er een probleem is met de toename van criminaliteit en de vloedering in Den Haag. Het woord veiligheid staat niet eens in het verkiezingsprogramma, het interesseert ze helemaal niks. Voorzitter. Voorzitter, wat vindt de PVV van de bezuiniging van het landelijk kabinet dat ten koste gaat van 130 agenten in deze mooie stad? Dat bespreken we in de Kamer. Ik, ver, ik ver, uh, ga verder met mijn betoog. Misschien kunt u er nog wat van opsteken. <laughs> Voorzitter, <laughs> ja dit is te makkelijk. Uh. Ik ga Kijk verder er nou met mijn betoog. Hoor ik een, dat de PVV geen mening heeft over de veiligheid in deze stad? Hoor u... ik dat de PVV het niet interesseert dat in Den Haag 130 agenten worden wegbezuinigd? Hoor ik dat dan echt goed? U probeert, hier nou, u probeert heel stoer de PVV na te doen. Dat lukt u helemaal niet. Het slaat helemaal nergens op. Als u even mijn uh, betoog afhoort, dan zitten er alle antwoorden in. Dus even geduld en rustig aan, meneer Coenner-Huy. Waar was ik? Oh ja, ik zei: het zou toch niet waar zijn? En inderdaad, voorzitter, het was te mooi om waar te zijn. Niks zelfreflectie, niks hand in eigen boezem steken, niks zelfverantwoordelijkheid nemen voor beleid in Den Haag. Nee, het ligt allemaal aan landelijk beleid en aan het huidige regeer- en gedoogakkoord. Meneer Kouernoui ligt vattig onderuit in zijn luie stoel en wijst naar de Tweede Kamer. Meneer Kernoui, voor een vraag. Blijkbaar kent de heer Van Doorn het collegeakkoord niet. Wat van. Uh... PvdA, VVD, CDA en D66 is. Daarin worden tientallen miljoenen uh, uh, klaargemaakt en uh, vrijgemaakt voor veiligheid. 22 miljoen voor veiligheid, 8,5 miljoen aanplaat Dubletstraat, 10 miljoen voor de conducteurs op de tram, 20 miljoen voor handhaving, waaronder 50 extra BOA's. Dit college, D66, heeft gedaan wat ze hebben beloofd. De PVV, die leven nu niet. PVV leeft u niet? Nou, u heeft mij volgens mij net heel luid en duidelijk gehoord. We leven als geen ander. En dat is de reden waarom wij een grote partij zijn en u een kleine partij... PVV levert 130 agenten in. En hoe gaat de coalitie om met de luidruchtige PVV-kritiek die hun regelmatig ten deel valt? Rachid Karnoui. Ik bestrijd ze op de inhoud. Dus als zij met slechte ideeën komen, dan ga ik erop in. Ik, ik, Noem eens een voorbeeld van de afgelopen half jaar. Is dat een keer gebeurd, dat u op inhoud kon bestrijden? Ja, ze...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 Wat de PVV in Den Haag heel veel stemmen heeft gekost, en, uh, en dat zal bij een eventuele volgende uh, verkiezing zeker blijken, is het feit dat zij lokaal hebben gezegd, HTM, dat is een Haagse uh, vervoersbedrijf, doet het heel goed in Den Haag. We zijn we erg trots op. Uh, het zijn natuurlijk wel eens dingen die fout gaan, maar in de regel zijn we er heel trots op. Die willen we graag houden voor de stad. Dus de eh, PVV zei, we maken ons er hard voor, geen openbare aanbesteding van het openbaar vervoer. Nou, landelijk gezien gaat de PVV eh, de regering gedogen en wordt daar ineens een streep doorheen gezet. En ze komen hier doodleuk in de Haag zeggen tegen al die chauffeurs van de HTM die op ze gestemd hebben. Ja, dat is inderdaad waar, dat hebben we toen gezegd. En, maar het komt ons nu beter uit, letterlijk gezegd, het komt ons nu beter uit om er toch maar weer voor te zijn voor de openbare aanbesteding. Ja, sorry, maar hoe serieus ben je dan bezig natuurlijk als, als politieke partij? Dan ben je bezig met uh, scoren en niet met politiek bedrijven. Dus daarmee hebben ze enorm uh, de, de, de stad en zeker de kiezers geschoffeerd. Die jongens van de HTM zijn ook naar de raad geweest. Die hebben een die hebben verhaal gehouden bij de uh, gehaald. Dat was natuurlijk geen frisse vertoning. Ze zijn wel al die kiezers kwijt. Kan ik je garanderen? Die jongens van... Uh, die jongens... Die, die, je kan een klant... Dat weten we allemaal in het doorhuisleven. Je kan een klant één keer verschut zetten. en daarna doet hij het voor de rest van zijn leven met jou. En dat gaat ook gebeuren met die PVV hier. Niemand vertrouwt ze toch. Je merkt nu dat nu de tijd iets verder gevorderd is. dat de PVV eigenlijk al een beetje een soort opgegaan is. in gewoon de gemeenteraad zoals die uh, was. Maarten Braakema van AD Haagse Courant. Bij de lokale politiek is het uiteindelijk een soort, er zijn zoveel regels, er zijn zoveel uh, codes, er zijn zoveel uh, dingen waar je moet voldoen. Wil je je plan doen laten slagen, dat je als partij bijna niet anders kan dan als je succes wil boeken in die gemeenteraad. Als je je plan erdoorheen doorheen wil krijgen, dat je mee moet doen aan dat spel. En dat zie je nu bij de PVV langzaam gebeuren. Ze opereren heel erg met, nou, we stellen schriftelijke vragen, een stoer persberichten bij, eh, schande, eh, het kan zo niet langer, eh, nou, alles in de overtreffende trap. En, eh, maar als je echt je schriftelijke vragen of als je je plan door de gemeenteraad wil loodsen, zal je toch van tevoren ook coalities moeten smeden. Je moet je collega-partijen van tevoren op de hoogte stellen van dit willen wij en al van tevoren gaan overleggen, kunnen we op jullie steun rekenen. Dus de manier van een plan ergens droppen als een soort bom. En dan maar kijken wat er, uh, wat er gebeurt. Dat ontdek je langzamerhand, dat werkt niet. Hoe lang heeft dat geduurd? Nou, dat, is, dat proces is nu nog wel steeds gaande. Ik sprak net ook een politicus die zei, ja, gisteren is er een... Uh... Er is een voorstel ingediend door de PVV. Hartstikke leuk plan om van de, halte, de tramhalte voor het park... waar de ADO-supporters op zondagmiddag uitstappen... om naar het ADO-stadion een soort looproute te maken. Nu moeten ze nog over een fietspad. Nou, dat klinkt heel sympathiek. Ze hebben dat plan ingediend en er kwam geen enkele steun voor... En nu zie je toch dat ze op een nieuw proberen dat plan er doorheen te krijgen. En dan via een soort meer geleidelijke manier. Dus dat nog eens een keer bespreken in een commissievergadering. En dan toch daar nog eens over praten. En nu zie je dat daar toch wat meer steun voor komt. En dat is toch de manier waarop politiek blijkbaar werkt. kom ik tot slot, twee minuutjes, bij de moties en amendementen. 29 moties, 10 amendementen. Dus we zijn er zo mee klaar. Ja, voorzitter, dan uh, uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel andere moties van partijen ingediend. We hebben nu weer een vracht van de PVV gekregen. Daar moeten we nog eens een keertje naar gaan kijken. Dat zullen we de begrotingsvergadering eind vorig jaar. De graaf van de PVV dient 29 moties en 10 amendementen in. Joris Wijsmullen van de Haagse Stadspartij heeft het over een vracht moties van de PVV... Maarten Brakema, adhs Courant. Dat is, dat is ook zo'n mooi voorbeeld, inderdaad. De PVV had allerlei plannen, ideeën. Als je een plan of een voorstel als partij in de gemeente hebt, dan doe je dat meestal via een motie of een initiatiefvoorstel of een amendement. Hè. Dan wijzig je de plannen van het college. En wat ze deden, was een kwartier voor de stemming, zullen we maar even voor het gemak zeggen, werden al die 28 moties en amendementen werden hier in de gemeenteraadzaal neergelegd. En er moest over gestemd worden zonder dat alle andere partijen ze überhaupt maar hadden kunnen lezen. Ja, ik, ik denk dat dat een beetje een debating-trucje is. Uh, als jij niet wil dat er op de inhoud gediscussieerd wordt, dan uh, laat jij je eerste termijn voorbij gaan. Ingrid van de SP. Dan hebben we straks uh, een aantal minuten waarin geen enkele partij spreektijd meer heeft. Dan wordt er een stapel van misschien wel 20, 30 moties en amendementen door de PVV ingediend. Waar vervolgens niemand het inhoudelijk over heeft. Vervolgens wordt dat allemaal weggestemd omdat we het niet over de inhoud kunnen hebben. Dan kunnen zij naar buiten roepen van uh, we hebben goede ideeën en de raad ondersteunt ons niet. Ja, Dat is een manier van waarop je het plaatje naar buiten toe kunt laten kloppen. Maar uh, kloppen doet het niet. Sinds het aantreden van de PVV-fractie hebben ze 83 moties ingediend waarvan er één is aangenomen. Over de bevordering van schooltuineducatie. D66 maakt deel uit van de coalitie. Fractievoorzitter Rachid Kanoui: Als er iets gerealiseerd wil worden, moet je zorgen ook voor het draagvlak. Je moet je ook met andere partijen erover hebben. En dan moet je dus niet uh, om vijf voor één s'nachts met dertig uh, moties komen... en zeggen van nou ja dit wil ik graag. En dat niet toelichten, maar gewoon over de schutting gooien. Ja, dat werkt niet. Dus uh, ik hoop dat ze zich uh, ja, aanpassen, uh, uh, laten zien en dat ze van goede wil zijn en, en ook zorgen voor het draagvlak voor hun uh, moties. En goede moties van de PVV zullen wij altijd steunen. Ik heb ze alleen nog niet gezien. Ik denk toch dat uh, een deel zit in dat ze zich um, um, dat ze niet onderdeel willen uitmaken van het establishment. Dus... Alle partijen doen dat op een keurige manier twee dagen van tevoren en dan daarover praten en zo. Dat willen ze absoluut niet. Ja, en tegelijkertijd bijt dat dus. Want als je succes wil boeken, zal je dat wel moeten doen. Over een jaar, dan heeft de PVV ook twee dagen van tevoren zijn moties en amendementen ingediend. Dat durf ik met je om te wedden. Jeltje van, van de PvdA.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 De neiging die kan men hier, dat blijkt ook vanavond weer amper onderdrukken om zo af en toe toch ook een beetje Tweede Kamertje te spelen. En eerlijk gezegd vind ik dat niet zo erg. En dat gebeurt maar, hier, vind ik. Dat u. gebeurt hier. En eh, maar dat gebeurt ook in de andere. Hoe groter de gemeenteraden, en dat geldt zelfs voor de provinciale staten. En dat komt natuurlijk ook door de invoering van het dualisme, dat je nu tussen bestuur en volksvertegenwoordigers, ook in gemeenteraden, dat verschil aan het maken bent.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 Die burgers krijgen eigenlijk in de raad, je kan er natuurlijk naartoe gaan, dat is hartstikke leuk, ik heb er ook wel eens gezeten, maar je krijgt eigenlijk een soort toneelstukje krijg je opgediend. Ja, ik, vind het, ik heb ook wel eens ingesproken bij de raad en ik heb wel eens hard gemaakt voor bepaalde dingen in de raad en dan heb inspreektijd. Ik vind dat prachtig om te zien. Ik vind dat ook een mooie democratische gegeven. Maar je krijgt eigenlijk een soort toneelstukje te zien wat wordt opgevoerd, want daarvoor zijn de meningen al gepeild en de stemmingen eigenlijk al achter de rug. Dus ze weten al een beetje welke kant het uitgaat.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 van ieder onderwerp mensen krijgt die inspreken. Burgers die daar gaan staan en gaan zeggen wat zij ervan vinden. Nou noem dat maar niet. Dus dat, is het. dat heeft niks met bekokstof te maken. Dat heeft gewoon te maken met leg je plannen voor, laat burgers erover praten en laat de volksvertegenwoordigers erover beslissen. Wat vindt u dan ouderwets eraan? Ouderwets? Nee u zegt net het is ouderwets journalistiek. Nee ouderwetse VPRO journalistiek. Ja wat bedoelt u dan? Ja daar heb ik geen zin om op in te gaan. Het ontluisteren vond ik toch ook wel dat er, uh, dat er een hoop onkunde is. En, en niks is zo gevaarlijk als onwetendheid in actie. Uh, ik, ik sprak toen in omdat we in, in Den Haag uh, wedijveren. Ik ben daar een van de voortrekkers van voor een popmuseum in Scheveningen. En dan worden er toch in die raad dingen gezegd van je denkt van, ja die hebben zich dus niet ingelezen in de stukken. Hè? Dan worden er dingen geroepen van het een flatgebouw van acht, acht, acht, acht verdiepingen. Dat was helemaal niet zo. Maar dat wordt dan puur geroepen om, om stemmingmakerij uh, te bewerkstelligen. En als dat tijdens zo'n raad geroepen wordt, op een of andere manier neemt iedereen dat voor waarheid aan. En als dan achteraf blijkt dat het niet zo was, dan is het ineens oud nieuws. De relatie tussen de HGN's en de politiek is altijd al waardeloos geweest. Kijk, meer dan 750 jaar, inmiddels 760 jaar geleden, is hier een graaf gekomen die heeft hier zijn buitenhof gebouwd. De lokale bevolking zat er natuurlijk helemaal niet op te wachten, en volgens mij zit het in ons DNA om een afkeer te hebben van alles wat uh, hoger is. Het Binnenhof wordt niet van niets in Den Haag de grootste probleemwijk van Nederland genoemd. Wij hebben daar natuurlijk eigenlijk alleen maar last van. Het is niet zo dat je nou zegt van uh, het is vrolijk. Uh, wij zien ze dan namelijk in het wild lopen. Hè? In, in feite zijn het alleen maar slechte berichten die uit het IJspaleis komen. Uh, want er moet worden bezuinigd. Een derde van alle buurthuizen gaat dicht. Zes bibliotheken gaan dicht. HTM wordt uh, kapot bezuinigd uh, straks. Geen bussen meer naar tien uur s avonds. Ja, je hoort er alleen maar ellende vandaan komen. En ik ga niet zeggen dat er alleen maar ellendige dingen gebeuren. Want er gebeuren ook hele goede dingen op het gemeentehuis. Daar ben ik inmiddels natuurlijk wel achter. Ik bedoel, het, uh, nou, er, wordt, er wordt redelijk veel gedaan om wat uh, we dan vroeger noemden de boel bij elkaar te houden. Hè? Dat, dat gebeurt wel. Ja, ik vind wel dat ze daar... Maar, uh... De gebeeldwagen. Deze hebben absoluut heel hoge pet op van, uh, van de politiek. En de instelling was, we gaan met de PVV, gaan we daar eens even verandering in brengen. En, en geloof me, uh, ik ken heel veel jongens die echt hardcore PVV hebben gestemd en ook vol erin zijn gegaan. En ik zie dat daar nu toch echt de eerste afbrokkeling uh, zie ik geschieden. Van ja, nou, dat is het dus ook niet. Het is heel lastig, want je ziet het er bij de PVV ook. We gaan als een stormram naar binnen. Nu gaat het veranderen in daar. Ziet ze fritsen maar er zal een bom gaan ontploffen. Nou, het is nog geen babyscheetje geweest. En zelf is hij inmiddels ook vertrokken. En heeft hij de deur dichtgetrokken. Dus we zijn eigenlijk met z'n allen belazerd, vernederd en bedonderd. Dat is wat er gebeurd is. Al dus, concludeert Sjaak in het Haagse S-Palais. Het documentaire werd gemaakt door Ellen van den Berg... techniek Alfred Koster, eindredactie. Anton de Goede. We gaan naar Griekenland. Vanavond debatteren de EU-ministers in Luxemburg... over de steun aan Griekenland. En vanmiddag liet EU-president Van Rompuy weten... dat Griekenland niet failliet zal gaan... en ook niet uit de eurozone zal stappen. Dus hij heeft er alle vertrouwen in. Maar intussen staat de Grieken het water tot aan de lippen. Vorig jaar zomer werd in het historische amfitheater van Epidafros... een oude Griekse komedie opgevoerd. Rijkdom van Aristophanes uit 338 voor Christus. In dit stuk moet de blinde god Plutus het opnemen... tegen de godin van het geldgebrek Penia En Plutus is van de rijkdom. Marloes Lazal maakte toen de korte documentaire op zijn Grieks. Inmiddels is de situatie grimmiger geworden. Dus het is tijd voor een... Een weemoedige terugblik met theatermaker Karen de Vries. Zij woont de helft van het jaar in Griekenland. En afgelopen week was hij in een regenachtig Utrecht. En zij volgde samen met Marloes de nieuwsberichten. En aansluitend draaien wij nog een keer op zijn Grieks. Griekenland is sinds deze week het minst kredietwaardige land ter wereld.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 Nou, ik vind dat allereerst nu uh, moet blijken dat de Grieken alles doen wat ze kunnen... om zelf de boel zoveel mogelijk op orde te brengen. En dat is een soort shocktherapie voor het land, kan ik me wel voorstellen. Ik hoorde laatst uh, dat de leraren die met pensioen gingen op een 52, dat wordt nu 54. Nou, dat is in één klap twee jaar erbij. Maar ja, toch nog steeds niet genoeg, want hier werken mensen veel langer door dan dat. Ik ben Karen de Vries. Uh, ik werk als theatermaker, heel veel ook in Griekenland, waar ik de helft van het jaar woon. Ja, ik begrijp niet waar die pensioenleeftijd van 52 of 53, wat er voortdurend geroepen wordt, vandaan komt. Ik heb het nog nergens kunnen vinden. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat er ergens bij overheidsinstanties of bedrijven mensen vroeger uit kunnen. Maar de onderwijzer die ik ken bij mijn dorp, waar ik veel mee samenwerk voor de Griekse taallessen, gaat gewoon op zijn 65 ste met pensioen. En ik denk zelf, de Grieken hebben straks helemaal geen pensioen meer... want uh, die krijgen 400 euro AOW na hun 65e. Dus iedereen zal moeten doorwerken tot hij doodgaat. En in die Griekse crisis vind ik dat ook een heel belangrijk gegeven. Het samenwerken, samen ook voor elkaar zorgen. En dat doe je in goede tijden en dat doe je ook in slechte tijden, vind ik. De Griekse bevolking heeft zijn buik vol van de bezuinigingen. Massaal gingen de Grieken ook vandaag weer de straat op om te demonstreren. Ze voelen zich vernederd. Hun land gaat in de uitverkoop. Vandaag is het Griekenland tegen de rest van de wereld. Zo voelen veel Grieken het. Van verschillende kanten stromen grote groepen demonstranten... naar het Syntagmaplein voor het parlementsgebouw. Waarin leef jij daar nou heel erg mee mee? Omdat je de helft van het jaar in Griekenland woont... en nu zitten we hier weer in Nederland in de regen. Ja, want ik begrijp die mensen heel goed. Omdat ik hun wanhoop snap. Ze weten niet waar het eindigt. Bezuiniging op bezuiniging. En mensen konden al slechter rondkomen. Dat wordt alleen maar veel en veel erger. Grote werkloosheid ook. Dus mensen weten echt niet meer hoe ze rond moeten komen. Dus ze voelen zich wel in een weurgreep. En, en dat gevoel kan ik heel goed begrijpen. Ik denk, als dat nou maar wat langer uitgespreid wordt... Het, het terugbetalen van al die leningen... dat er wat meer adem zou zijn. Maar het moet allemaal zo snel en zo veel. Dat het trekken ze ook niet. Dus ik zie echt een neerwaartse spiraal. Nu zaten wij uh, vorig jaar om deze tijd ongeveer... Nog op die uh, prachtige zon over grote trappen in Epidavros, in het oude Amphitheater, is er veel veranderd sinds die tijd. Ik denk dat er heel veel veranderd is. Niemand heeft kunnen weten dat het zo ontzettend hard neerwaarts zou gaan. Hè. Grieken hebben altijd wel hoop, er zijn nog mensen die houden van het leven en uh, de toekomst zal zonniger tegemoet zien. En dat is nu wel helemaal verdwenen. Kijk je ook een beetje weemoedig terug op die zonnige avond in Epidefros? Nou, we zaten daar natuurlijk heerlijk in, dat theater. Ik hou erg van die Griekse antieke cultuur, die prachtige voorstellingen... in dat fantastische antieke theater. Dat kennen wij in Nederland helemaal niet... En Voorlopig gaan we dat in Nederland ook helemaal niet meer kennen... bij deze bezuiniging op cultuur. Dus hier worden we een cultuurarm land. En tegelijkertijd kun je wel bedenken dat al die cultuur... in ieder geval al dat theater ook, en nog veel meer natuurlijk ook in de wetenschappen, dat, dat eigenlijk allemaal uit Griekenland komt. Dat dat daar ontstaan is. Dus misschien is het nog wel eens een leuk ideetje zeggen... van nou, misschien moeten we daar nu eens voor gaan betalen. Dat dat Grieken een eind op weg helpt. Theater is tenslotte loutering voor de ziel, zei Aristoteles al. Karin, kan je beschrijven wat we hier zien? Ik kijk hier uit op de bergen waar de zon net is onder gegaan. En beneden mij is de ronde orkestra waar een stuk decor staat... van de voorstelling die we zo direct gaan zien. En het publiek stroomt binnen. Kleurrijk en gezellig pratend uh, voor een hele avond uit in de buitenlucht. Want we zitten hier uh, gelukkig nu met een klein windje. Want het is uh, warm geweest vandaag. Het is nog warm. Maar we gaan zo direct uh, genieten, hoop ik, van een uh, Griekse komedie. Plutos van Aristophanes. Met veel humor en uh, hedendaagse politieke grappen natuurlijk. Want Plutos betekent rijkdom. Dus dat stuk gaat natuurlijk ook over de hedendaagse Griekse crisis. Uh, maar alleen al hier te zitten op die oude stenen... is het toch altijd weer uh, een bijzondere ervaring. 2.500 jaar voel je je hier nog steeds aanwezig. En dit jaar zijn er heel veel comedies geprogrammeerd... met als achtergrondidee dat de mensen moesten lachen. Ga lachen, maak plezier, er is nog meer in het leven dan geld. Nou, dit stuk gaat speciaal over geld. Tegen corruptie en tegen diefstal en alles. Nou, waar deze crisis natuurlijk ongelooflijk veel mee te maken heeft. En ook over politieke leiders, die er een potje van maken. En dat is dus wel 2300 jaar geleden al geschreven. Dus dat is zo leuk ook. Ja. Meneer, als u een man bent van uw woord, zeg mij dan eindelijk wie u bent. Goed. Ik was van plan om anoniem te blijven, maar nu moet ik wel. Oké? Okay? Ik ben de godheid van de rijkdom. Plutos. Hoe kan de rijkdom nou zo armoedig zijn? Zeg nou eens eerlijk. Heet jij echt de rijkdom? Ik ben de rijkdom. De rijkdom Louis-Mem. Maar waarom loop je er zo ongewassen bij? En, en stink je zo? Mijn kleren komen rechtstreeks uit het pandjeshuis. Ik vertel me eens hoe dat gebrek gekomen is. Dat is de schuld van Zeus. Waarom? Hij gunt de mensheid niets. Als opgeschoten knul zei ik eens uit bravoer... dat ik alleen bij mensen langs wil gaan die braaf en wijs of vreedzaam zijn. En toen maakte hij me blind, zodat ik niet kon zien wie zo zou zijn of niet. Fatsoen en deugd zijn blijkbaar boven niet in tel. Okay. <tie> oh, <okay. tie> Vuilnisbakken zijn omgegooid en in de fik gestoken. Auto's zijn uitgebrand en zelfs de wagen van de televisieploeg moest het ontgelden. Tegenover die televisiewagen stond ook nog eens een brandweerauto bij de tempel van Zeus. En die is ook niet heel gebleven en kan nooit meer branden blussen waarschijnlijk. Alle prijzen, dus gewoon voor de normale producten in de winkel... voedingsmiddelen, maar de benzine ook gewoon... die zijn zo ongelooflijk gestegen. De btw is enorm hoog gegaan. Die wordt nu van 6 voor voedingsmiddelen die we hadden... wordt het nu 23 Dus dat kan je al nagaan, hoe hoog dat wordt. De lonen zijn omlaag gegaan en de Griekse lonen waren al erg laag. Dus het is voor mensen heel erg moeilijk om rond te komen. Je ziet dat het zwaar is. Ik heet Geldgebrek en woon al jaren hier. Ik ben degene die je nog vandaag bestraft als jullie een poging doen om van mij bevrijd te zijn. Als wij de rijkdom op dit moment alleen laten en voor jou op de vlucht slaan, dan zullen we ons de schande maken. Nee hoor, we trappen jou het eerst uit Griekenland. Er waren ook natuurlijk aanvallen op overheidsgebouwen, zoals een belastingkantoor. Nou, dat daar wordt aangevallen is enigszins te begrijpen. De belastingen worden enorm omhoog. Dus de woede van de demonstranten richt zich daar juist op. Ja, helpt ook allemaal niet. Ik bedoel, het is allemaal onzin. De, de, de rekening moet gewoon betaald worden. En de Grieken moeten het betalen, iedereen moet het betalen. En dat dit land heel veel zwarte economie heeft dat is bekend, dat weet iedereen, 41 procent. Dat moet ook omlaag, dat doet Papandreou ook, begrijp ik. Dus ja, wie is schuld? Uh, ja, misschien zijn we allemaal wel schuld. Hè? Het heet kapitaal, het kapitalisme is misschien wel de schuld. Ik ben Maria Marquesini. ik ben uh, Griekse, maar ik woon in Nederland. De Griek betaalt geen belasting graag. Dat komt denk ik door de bezetting vroeger van het Ottomaanse Rijk. Dus alles wat je betaalde aan de stad ging naar iemand anders. Nou, dat moet eruit. Griekenland in zijn geheel is nu in sommige plekken niet meer dan 60 jaar vrij... Sommige gebieden, zoals Rhodos en bepaalde elanden, we zijn niet eens een eeuw vrij. En, en, dus de mentaliteit komt van je oma, van je ouders. Oh, ja, je betaalt gaat naar iemand anders. Als dat weggaat, als de fiscus gehaald wordt in Griekenland, zijn alle schulden betaald. Heel wat kerels, oneerlijk en door en door slecht, zwemmen in rijkdom. Door corrupte praktijken en onwettig vergaard. Wanneer rijkdom weer ziet en niet tastend zijn weg hoeft te vinden, gaat hij vast op bezoek bij de deugdzame lui en zal die ze ook nooit meer verlaten. Kremlo, kremlo, kremlo. En ieder wordt braaf en ook rijk. Ja, spreekt toch vanzelf? En hij zal dan de goden weer vereren. Dit is de enige weg voor de mens om het ooit nog eens beter te krijgen. Oh, die oude naus. Die laat zich wel heel naïef overreden. Jullie kunnen de zaken niet helder meer zien. In de vertalingen TV-gebruik in Griekenland op dit moment... nemen we meer de geest dan het woord alleen. En daarom is het zo grappig, want, want de, de, de, de grapen worden vertaald naar de graap van nu. En dat heb je dus in de Nederlandse tekst niet. En ook alles wat met politiek te maken heeft... dan wordt het vertaald, zeg maar, in de politiek van nu in iets vergelijkbaars dat nu gebeurt. Dit is wat Aristophanes zou willen. Bij dit werk, Pluto's. Aristophanes doet zijn best... om, om uh, van alle kanten te belichten dat ja, de mens dat centraal... in zijn werk en in, in zijn liefde voor de ander en voor zichzelf. En niet het geld. Toch leeft de illusie in ons. Ja, geld is heel belangrijk, maar op dit moment... de Grieken bijvoorbeeld vechten niet alleen voor geld, maar voor gerechtigheid. Je rechten zijn je rechten. Wat van jou is, moet bij jou komen. Maar dat betekent niet dat je, als je op straat gaat protesteren... dat je dan verklaart, uh, ja, als ik meer geld heb, dan pas ben ik gelukkig. Aristofane speelt met het woord dia en edia. Wat ze zegt eigenlijk is via. Uh, dat de naam van Zeus, vader van alle goden. Doe nou iets. Doe iets. Zelfs als je zorgt dat vrouwen een betere seksleven krijgen... heb je al iets groots gedaan. Dat <laughs> nou, is nou typisch Aristophanes. Ja, Aristophanes had iets met uh, seks. En als ik... Alle goden beweren veel te doen en te zijn. Maar ze zijn arm, lelijk en saai. Alleen grote woorden. Maar wat doen ze letterlijk voor de mensen? De mensen moeten het hebben van hard en eerlijk werken. En niet van zulke waardeloze goden. En van alle goden is er één die de allerarmste is. En dat is rijkdom. Ine Moralistisch en actueel, en modern en postmodern en wat we allemaal nodig hebben. Niet de illusie van het geld. Aristophanes heeft een boodschap niet alleen voor de Grieken, maar voor ons allemaal. Maar je ziet aan de andere kant ook dat mensen genieten van het leven. En dat ze, het is morgen feestdag en de hele familie is bij elkaar. En dan gaat er wel lam in de oven, ook al kost het voor fortuin. En dan zit er iedereen bij elkaar. En dat is waar het over gaat dan. En dat is zo heel sterk in het Griekse leven. Om te leven met elkaar, samen. En gewoon door te leven ook. <tiediging> Op zijn Grieks. Het werd gemaakt door Marloes Lazal... techniek Alfred Koster. En u hoorde ook Bert Kommerij, Grieten van den Akker... en Arnold Gelderman. Volgende week de knuppels in, van de Nederlandse staat... over de mores bij Defensie en bij de legertop. Bij wapenaankopen met als aanleiding de JSF-affaire. www.hollanddoc.nl slash radio, dat is onze site. U kunt zich abonneren op de Bijlo-post daar... En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 Dit is Radio 1.